Zes uur, evenal de jong met het NOS-journaal. Het Belgische festival Pukkelpop, waar gisteravond door noodweer... zeker drie doden zijn gevallen, gaat toch niet door. De Pukkelpop-organisatie wilde in eerste instantie de mensen die wilden blijven... niet teleurstellen, maar heeft nu toch besloten om het festival af te blazen. De schade op het terrein bij Hasselt was enorm. Een tent en verschillende andere constructies zijn ingestort... en veel bomen zijn omgevallen. Er zijn ongeveer 70 gewonden, van wie elf ernstig. Ook op de effectenbeurzen in Azië zijn de koersen omlaag gegaan... nadat gisteren de beurzen in Europa en de VS waren gekelderd. De belangrijkste graadmeters staan allemaal op meer dan 2% verlies. Beleggers zijn opnieuw in de greep gekomen van de angst voor een recessie. Chinezen in Nederland doen het goed op school, veel beter dan autochtone Nederlanders. Tweederde van de Chinese leerlingen zitten op de HAVO of het VWO en bij autochtonen is dat de helft. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Chinezen stromen ook het vaakst door naar het hoger onderwijs en doen het goed op de arbeidsmarkt. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bomaanslag gepleegd op het kantoor van een Britse cultuurorganisatie. Daarbij zouden doden zijn gevallen. Hoeveel is onduidelijk. Er waren zeker twee zelfmoordterroristen die zichzelf opliezen. Afghanistan viert vandaag dat het 92 jaar geleden onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Maar onduidelijk is nog of de aanslag op het Britse kantoor daar iets mee te maken heeft. Israël heeft nieuwe vergeldingsacties uitgevoerd voor de aanslagen... waarbij gisteren zeker acht Israëliërs om het leven kwamen. Vannacht werden opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Volgens Palestijnen is daarbij zeker één dode gevallen. In het grensgebied met Egypte zijn twee Egyptische veiligheidsagenten omgekomen... toen ze in de vuurlinie van een Israëlisch gevechtsvliegtuig terechtkwamen. Het weer, vanochtend bewolkt en in het oosten mogelijk wat regen. Vanmiddag alleen in het noordoosten nog een bui. Vanuit het westen wat opklaringen en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goede morgen. Het is twee minuten over zes. Het Belgische popfestival Pukkelpop gaat toch niet door, zo meldt de organisatie. Gisteren vielen in Hasselt zeker drie doden en tientallen gewonden toen hevig noodweer over het terrein trok. We kijken terug op een avond die voor velen chaotisch en angstig was. De noodhulp aan de, uh, van de EU aan Griekenland is weer onzeker geworden, nu bekend is geworden dat Finland onderpand heeft bedongen bij de Grieken. En nu willen andere landen dat natuurlijk ook, ook Nederland. We praten er vanmorgen over met de hoogleraar Banking and Finance Harald Benink. En door al het slechte economische nieuws zijn de beurzen weer onderuit gegaan. En eerder deze week overleed de kleurrijke voetbaltrainer Frits Korbach. Gisteravond nam de voetbalwereld afscheid van deze markante man. Dat en meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien deze ochtend. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht. Ja, dat Belgische festival Pukkelpop gaat dus niet meer door. Gisteravond vielen daar dus drie doden op het festival bij Hasselt. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De organisatie kan zich er niet mee verzoenen om het festival verder te laten plaatsvinden. Aan het begin van de avond werd het buiten stikdonker en barstte er noodweer los. Met zware windstoten, regen en hagel. Ze zijn moeten stoppen met het optreden en momenteel... Loopt wij gewoon helemaal onder water. Iedereen probeert dekking te zoeken. Het is ongelofelijke regen en hagelbollen. Mensen probeerden te schuilen in tenten, maar daar was het ook niet veilig. Nee, maar... oh, liep, liep, liep, liep, liep, liep. De wind kwam onder de doeken van de tent en blies die tenten omver dan eerst in de dancehall en um, begon gewoon te regenen, maar het was al heel druk, omdat het aan het regenen was. En toen begon het te halen en de tent begon ik. Like Helemaal in te, oh ja, te sturen ja. En iedereen woonde naar buiten. En de anderen wou naar binnen omdat het aan het haal was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar. Mensen die binnen in de tent stonden wilden naar buiten... en mensen die buiten in de regen liepen... probeerden juist naar binnen te gaan. En daardoor ontstond paniek op het festivalterrein. Alles stortte neer. En pure chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Ik ben mijn vrienden kwijt. GSM werkt niet. Ik ben een beetje in shock. Want een meisje voor mij werd geraakt door zo'n zo bar... En... Het is niet plezierig om te zien. Ik denk dat ze, dat ze het niet overleefd heeft. Op het festivalterrein vielen twee doden. Op de camping één. Verschillende Belgische media melden dat er nog een dode is gevallen... maar officiële instanties hebben dat nog niet bevestigd. Zeker elf mensen zijn zwaar gewond. Er waren zo'n 60.000 festivalgangers op het terrein. Ook veel Nederlanders bezochten Pukkelpop bij het Belgische azot. Wij zijn in ineengedoken. Wij hebben gewoon een kluitje gevormd tegen de hagel. En toen we opkeken, we lagen de tenten om, bomen lagen om... En, en hier was ook één grote chaos. En tijdens het noodweer raakte het mobiele netwerk overbelast. Veel ouders die hun kinderen niet konden bereiken... kwamen met de auto naar Pukkelpop. Mijn zoon was hier op het festival... en ik kreeg juist het verlossende telefoontje dat alles orde is. Dus goddank. Het avondprogramma werd stilgelegd... en veel festivalgangers wilden meteen naar huis. Augusting goesting is volledig over, maar ja. Het is niet meer de sfeer dat erin, maar... En ja, dat onweer was dat echt zo. Iedereen ja, doet dat slijk en de moet dat lopen. Er zijn vijf auto's op komst, dus we gaan er niet meer rijden. We kunnen niet meer naar Pukkopop gaan na deze gebeurtenis is. Aanvankelijk wilde de organisatie van Pukkopop vandaag nog doorgaan met het programma... omdat ze de mensen niet wilden teleurstellen. Met man en macht werd gewerkt om het festivalterrein weer veilig te maken... maar nu is toch besloten om het festival af te blazen. We kunnen ons er niet mee verzoenen om het festival verder te laten plaatsvinden... En daarom hebben we besloten om eh, Pukkelbop 2011... voor de rest van het weekend stop te zetten, zegt de organisatie. In Nederland viel het mee met het extreme weer. In Limburg veroorzaakte hoosbui wel overlast. De brandweer kreeg tussen de 100 en 150 telefoontjes. Vooral de gemeente Valkenburg werd getroffen. Daar liepen vooral kelders onder water. In Brabant kwamen alleen uit het zuidoosten van de provincie... meldingen van wateroverlast en stormschade. Twee Egyptische veiligheidsagenten zijn gedood in het grensgebied tussen Egypte en Israël. Waarschijnlijk zijn ze geraakt door een Israëlisch gevechtsvliegtuig dat op jacht was naar militanten. Eerder waren er in de Zuid-Israëlische plaats zeker drie aanslagen door militante Palestijnen. Dat moet de Zuid-Israëlische plaats Eilat, Eilat zijn, waarbij in elk geval acht Israëliërs om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten. De daders zullen een hoge prijs betalen voor die aanslagen... zegt de Israëlse premier Netanyahu. Israël voerde al, voerde al vergeldingsacties uit met raketten in de Gaza-strook... omdat de schutters daar vandaan zouden komen. En bij die acties zijn volgens de Palestijnen vijf mensen omgekomen... onder wie hun leider. De eerste aanklachten tegen voormalig president Bakbo van Ivoorkust zijn bekend. Justitie klaagt hem en zijn vrouw aan voor economische misdaden, beroving, plundering en verduistering. Monsieur et Madame Laurent Bakbo sont inculpés pour des infractions économiques, à savoir vol aggravé, concusion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Bakbo verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen... maar weigerde daarna af te treden. Er volgde een hevige strijd tussen aanhangers van winnaar Wattara... en die van Bakbo. En daarmee vielen duizenden doden. In april werden Bakbo en zijn vrouw opgepakt... en onder huisarrest geplaatst. Judith Packard stopt met het maken van de touchpad-tabletcomputers... en smartphones. En ook overweegt het Amerikaanse technologiebedrijf... de PC-tak af te stoten omdat daar te weinig winst op werd gemaakt. Experts vragen zich af waar de groei van het bedrijf dan vandaan moet komen. The PC unit is not only the biggest, but it accounted for half the growth last year. Now by selling that off, where is this new growth going to come from? Is this new acquisition? They just need to clearly um, show with the shareholders exactly where the growth is going to come from. Judith Packard wil het Britse softwarebedrijf Autonomy overnemen voor 10 miljoen en zich in de toekomst dus meer op software gaan richten. Er gingen al maanden geruchten dat Hewlett-Packard wilde stoppen met de pc's... maar dat het bedrijf stopt met smartphones en tablets is wel een verrassing. HP kocht twee jaar geleden smartphonefabrikant Palm voor bijna 2 miljard dollar. De beurzen in de VS hebben zware klappen gekregen. De Dow Jones daalde met 3,7 procent. En de Nasdaq ging nog harder omlaag, die daalde met 5,2 procent. De Verenigde Staten vrezen dat de Europese schuldencrisis via de financiële sector kan overslaan naar de Amerikaanse economie. Want het lukt Europa maar niet om grip op de situatie te krijgen, zegt deze analist van Morgan Stanley. The fear of the Europeans are not really getting ahead of the curve is gonna weigh on the banking sector. En the, the truth is, the banking sector in Europe has bigger problems also. Ook de beurzen in Europa lieten rode cijfers zien. De AX beleefde gisteren zelfs het grootste dagverlies in twee jaar tijd... en sloot 4,5 lager. Frankfurt verloor 5,8 Londen 4,5, moet ik zeggen. En Parijs sloot 5,5 lager. De markten krijgen een behoorlijk slecht nieuwscocktail, zegt deze belegger. Uiteindelijk zie je dat uh, op dit moment de ratio ver te zoeken is. Het is allemaal emotie. En op dit moment is die emotie vooral negatief. En er is eigenlijk weinig uh, in het veld op dit moment... om die emotie om te draaien in, in, in, in een positief gevoel. Dus wat dat betreft denk ik dat we nog een aantal dagen zullen gaan zien zoals vandaag. In Japan wordt al een uur of vier gehandeld. De beurzen openden flink lager daar. Bij het begin van de handelsdag waren de koersen in Azië al 2 tot 4 procent gedaald. De Nikkei-index staat op dit moment 1,25 procent in de min. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens terugluisteren via onze podcast. Die staat iedere werkdag op nos.nl. En via die site kunt u zich ook gratis op die podcast abonneren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is tien over zes. Het was het angstigste moment dat ik in mijn twintig jaar als artiest heb beleefd. Dat zei zangeres Skin van de rockband Skunk Nancy. Die band speelde op pukkelpop toen het noodweer toesloeg. De zangeres moest rennen voor haar leven, schreef ze op haar Facebookpagina. You Save Me, Skunk en Nancy. I've been Kunk en Nancy, you save me. Dit weekend ook op het Lowlands Festival in Nederland. Specialisten van het Flevo Ziekenhuis gaan in de wijken van Almere werken. Het ziekenhuis wil zo het beschikbare budget beter besteden. Dit najaar al zullen de gynaecologen het spits afbijten. In januari volgen de orthopeden en de internisten. Almere krijgt er nog eens 63.000 inwoners bij... en geld om een nieuw ziekenhuis te bouwen is er niet... Trudy van Rijswijk sprak met de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jeltje Schaveres, over deze oplossing. Ja, we denken nog steeds één ziekenhuis. En wat we denken is dat wij vooral de zorg naar de patiënten terug gaan brengen. Er zijn een heleboel gezondheidscentra in deze stad. En het lijkt ons een goed idee om bij drie of vier van die gezondheidscentra ook medisch specialistische zorg onder te brengen. Wat voor zorg dan? Want voor een heleboel dingen moet je toch naar het ziekenhuis? Nou, je kan bedenken dat diabetespatiënten... die komen zowel bij de huisarts als bij de medisch specialist... maar ook bij de verpleegkundige. En proberen die medisch specialist en de huisarts bij elkaar te brengen... zal voor die patiënten een stuk eenvoudiger zijn. En dan moet ik me voorstellen dat iedereen een beetje aan het circuleren is... over al die centra. Ja, naarmate wij groter worden zullen we ook meer dokters aannemen. En we zullen de dokters vast en zeker onder de voorwaarden aannemen... dat ze bijvoorbeeld ook twee dagen in zo'n centrum werken. U hebt een plan gestuurd aan de Tweede Kamer onder andere en aan VWS... waarin u zegt... Um... Moet je horen, wij hebben geen uh, tweede ziekenhuis nodig. Maar wat we wel nodig hebben is toestemming om al die schotten weg te halen. Hoe moet dat opgelost worden? Nou, wij geloven ook niet zozeer in meer geld... als wel de optelsom van ziekenhuisgeld en uh, bijvoorbeeld huisartsengeld samen. En wat wij graag van de minister willen is zeggen van... ah nou die schotten er tussen weg, maar zet er bijvoorbeeld een hekje om beide heen. Dan zorgen wij met hetzelfde geld meer en andere mensen in kunnen zetten. Dus misschien iets minder naar de medisch specialist... en iets meer naar de verpleegkundige en iets meer naar de huisarts. Maar wel met hetzelfde geld. Wat is het eerste grote project wat op het programma staat? Ik denk dat het er twee zijn. Dat is op het gebied van diabeteszorg en op het gebied van het bewegingsapparaat, zoals bewegingsapparaat... zoals heupen, knieën, alles waar veel oudere en dikkere mensen aan lijden. Om dat vooral samen te gaan doen met de huisartsen. Ik vermoed vanaf 1 januari, 1 februari volgend jaar. En wat gebeurt er dan? Um, dan zullen we een locatie kiezen waarop beide bij elkaar kunnen komen. We zullen gaan zorgen dat de patiënten die nu gezien worden... beter gezien worden door samen of anders. Voor de orthopeden geldt vooral dat ze niet meer alle patiënten krijgen... die ze eigenlijk weer terugsturen, maar alleen maar die patiënten krijgen... die ook echt geopereerd moeten worden. Um, we zorgen dat de zorg goedkoper gaat worden. We zijn ook, ook bezig op het gebied van de verloskunde zeggen dat de gynaecologen uit ons ziekenhuis... praten met de verloskundige uit de eerste lijn... om te zorgen dat we de babysterfte, die landelijk zo'n probleem is... hier overigens niet, hoor, maar toch uh, dat we die naar beneden gaan brengen. Gaat dat, dat die twee met elkaar praten? Het gaat eigenlijk uitstekend. Ze hebben al de afspraak gemaakt om vanaf het najaar... Gezamenlijk, wanneer de vrouw voor de eerste keer komt bij de verloskundige... dan zit de gynaecoloog er ook. En dan kun je kijken welke zorg is voor mij de beste. Stel dat je al wat ouder bent en je hebt bijvoorbeeld overgewicht... of je hebt een hoge bloeddruk. Nou, misschien is het dan verstandiger dat de gynaecoloog het doet. Maar wanneer je jong bent kun je lekker verder met de verloskundige. U hoort een verslag van Trudy van Rijswijk. De regering Boutersen doet niet onder voor de vorige regeringen... bij het bestrijden van internationale drugshandel. Dat is de indruk van de Amerikaanse en de Franse ambassadeur in Paramaribo. Boutersen is zelf in Nederland veroordeeld voor de handel in drugs... maar zijn regering doet goed werk, vinden de diplomaten. Harme Boerboom van de Wereldomroep vanuit Paramaribo. Een jaar geleden, bij zijn aantreden... kondigde president Boutersen een harde strijd aan... tegen de internationale drugshandel... Een godspe, zo vonden velen. Suriname is jarenlang de belangrijkste doorvoerhaven geweest van cocaïne die vanuit Colombia naar Nederland werd getransporteerd. En Bautesse heeft daar, volgens Nederlandse rechters, in de tijd een rol bij gespeeld. Onder de regering Venetiaan was het minister Santoki van Justitie en Politie die de handel aan banden wist te leggen. Totaal uitroeien van de drugshandel is zeker in Suriname met zijn lange grenzen niet mogelijk, erkent de Amerikaanse ambassadeur John Nay. Maar het lijkt er volgens hem wel op dat de regering Bouterse het beleid van minister Santokhi op zijn minst voortzet. Frankly, I think this government has demonstrated energy in trying to do that. I have not seen significant changes if uh, particularly if you're asking if there are negative changes. Uh I think there's been an effort it's impossible to ever uh stop it 100%. i think we all recognize that. Uh, we all do the best we can and from what i'm aware of uh it looks to me like this government has continued that policy and uh added some energy to the effort extra energie dus in de poging de drugshandel uit te roeien Hoewel niemand precies weet wat er zich in het binnenland en langs de lange en open grenzen van Suriname afspeelt... is het opvallend dat de laatste tijd een aantal grote ladingen kook met bestemming Nederland zijn onderschept. Er is op de Surinaamse cocaïnemarkt zelfs een schaarste waardoor de prijs van de drug gestegen is. De Amerikanen trainen de Surinaamse drugsbestrijders. En de ambassadeur is positief over de aanpak van de regering. Ook hij verwijst naar de onderscheppingen van ladingen. De achtergrond van Bouterse lijkt geen rol te spelen bij het antidrugsbeleid zegt John Johnney. You know, something like this in the fight against narcotics, uh it it needs energy and direction from the top. President Bouterse has uh vocally supported this and made a commitment even in his inauguration speech that uh the government of Suriname was going to try to fight narcotics trafficking. They have done that and So far we have seen some seizures of narcotics that we had not seen before. Uh obviously we watch closely. Uh, but um we have not seen a regression in that effort. Ook Frankrijk draagt een steentje bij aan de bestrijding van de criminaliteit. Franse en Surinaamse politie werken nauw samen aan de grens met Frans-Guyana. Maandelijks komen de leidinggevenden van de gendarmerie van Saint-Laurent en Albina bij elkaar voor overleg en dat werpt vrucht af zegt de Franse ambassadeur in Suriname Joël Godot. We developed een close cooperation in the field of security and every month the officials of the Surinamese and the French policees hold meetings where they exchange informations about the best ways to fight against crime en trafics, and it gives concrete Zo werd er vorige maand door de Surinaamse politie... een bende opgerold die opereerde in Frans-Guyana. De tips kwamen van de Franse politie. De Franse ambassadeur ziet wel dat de Surinaamse politie... minder middelen ter beschikking heeft dan de Franse collega's. Maar daar is een oplossing voor gevonden. De politie van Albina krijgt de kwads en de korialen cadeau... die door de Fransen zijn buitgemaakt op illegale Braziliaanse goudzoekers. Harme Boerboom vanuit Suriname. Het is acht minuten voor half zeven. De een roemde zijn successen en zijn no-nonsense aanpak. en De ander had het vooral over zijn bijzondere en soms onaangepaste gedrag. Maar iedereen is het erover eens dat Frits Korbach een unieke voetbaltrainer was. De voetbalwereld nam gisteravond afscheid van de voetbaltrainer... die dit weekend op 66-jarige leeftijd overleed. Enkele honderden fans en collega's bewezen hem... in het stadion van Cambuur-Leeuwarden de laatste eer. Verslaggever Ragnar Niemeyer was er ook bij. Het is rond de klok van tien over half acht. En buiten op straat gaat het gewone leven verder. De winkels zijn open, supermarkten. En auto's met volle tassen rijden af en aan. Maar binnen in het stadion, we mogen daar geen opnames maken... daar ligt Frits Korbach opgebaard. Ik ben er net geweest, hij ligt in een open kist... draagt een spijkerbroek, heeft zijn bril op... Hij krijgt ook een leren jasje en hij ligt in een zee van bloemen. Veel clubs waar hij heeft gewerkt, misschien wel allemaal, hebben bloemen laten aandrukken. En dat geeft het geheel toch nog enigszins een vrolijke aanblik. Ben je een Cambuur-fan, want we staan voor het stadion? Nee, ik ben een voetballiefhebber en uh, ik kom wel regelmatig bij Cambuur, maar ook wel bij Heerenveen ook bij Arkham Sports. Dus nou ja, ik, ik, ik zie van allerlei voetbal wel een niet specifiek Cambuur-fan. Maar je hebt in ieder geval een verleden met Korbach, want die zat ook bij Veen en bij Cambuur. Ja, dat klopt. Dat is wel uniek. Ik vind het, het is wel iets ja, grappigs. Dat, ja. En ook wel mooi dat het kan. Mooi dat hij dat kon. Zeg maar. dat, ja, super. Ik heb het net proberen te omschrijven. Uh, hoe vond jij het eruit zien? Uh, het is misschien een gekke vraag. Laat ik het maar gewoon zeggen. Hoe lag je erbij, de setting? Hoe zag het eruit? Nou, hij lag er aardig netjes bij. Uh, ja, netjes uh, tussen haalingsstekens. Je kunt het niet. Ja. En ook mooi prominente gasten, zoals Robani net uh, voorbij loopt. Dat vind ik uh, super. Leo Beenhakker heb ik gezien, die wilde, wilde niks zeggen. Um, als jij aan Korbach denkt, wat is dan jouw uh, persoonlijke. Uh, wat flitst er dan door je hoofd? Eén uh, woord uitgesproken. Dit heet volgens mij stemmige muziek. Op de achtergrond, uh, Gerald van der Belt, oud profvoetballer. Jij bent tegenwoordig algemeen directeur van Cambu Leeuwarden. Uh, dit initiatief, want Frits Korbach ligt ja, etterlijke meters bij ons vandaan binnen in jullie businessruimte. Hoe is dat initiatief eigenlijk tot stand gekomen? Ik werd uh, zondagavond door de zoon van Frits Korbach gebeld... met de vraag of wij uh, mee wilden werken aan een, uh, aan een dergelijk verzoek... En uh, met name omdat uh, de gedachte is dat Frits dusdanig veel uh, nou ja, aanhangers in het land heeft. Dat, een, uh, dat dat niet op een andere manier mogelijk is. En wij wilden daar graag aan meewerken. Wat was zijn band met Kambuur? Want die ging verder dan oud-treden zijn van deze club. Hè? Ja, Cambuur, of, uh, Frits noemde Kambuur altijd zijn verkering. Uh, hij heeft bij heel veel clubs gewerkt. Uh, twee periodes bij Kambu. Hij is veel gepromoveerd, maar nooit met Kambuur. Dus daar, daar ligt het niet aan. Maar hij is hier blijven hangen. Hij is een Leeuwarder geworden. Hij is hier, de afgelopen tien jaar heeft hij hier gewoond. En hij was bijna wekelijks bij ons als toeschouwer aanwezig. Dus het is wel een echte Kambuurman geworden. Het ging de laatste tijd een stuk beter, hè? Ja, het ging even los van zijn ziekte. Het ging Met, met Frits zelf ging het de laatste tijd een stuk beter. Op het Kambuurplein... Een foto, Groot, voor de voorgevel van het stadion. Frits Koorbach, 66 jaar. Martijn de Groot, journalist. Uh, jij hebt een bijzondere band opgebouwd met Frits Koorbach. Dat mag ik wel zeggen, of niet? Dat klopt. Uh, ik uh, heb de afgelopen 15 maanden met hem mogen optrekken. Ik heb hem le destijds leren kennen bij de regionale omroep... Uh, waar hij uh, analysewerkzaamheden voor ons uh, verrichtte. Toen is dus hij ermee gestopt. Ik ben hem niet uit het uh, oog verloren... Zij contact blijven houden en op een gegeven moment is het idee ontstaan... om een, ja, een documentaire over hem te gaan maken. Wat was je doel toen je daaraan begon aan die klus? Nou, het is natuurlijk een van de meest markante voetbaltrainers... die Nederland ooit rijk is geweest. Uh, hij zat in een hele slechte periode... Toen ik wilde beginnen met die documentaire, uh, toen was hij eigenlijk weer helemaal het mannetje. Hij had zijn leven helemaal weer op de rit. Had een nieuwe vriendin, zag er goed uit. Uh, had afgerekend eigenlijk met zijn alcoholprobleem. Was geen geheel onthouden geworden, maar dronk echt zeer beperkt, echt met mate. En uh, misschien tegen beter weten in op dat moment... zat hij gewoon te wachten op dat belletje van die BVO. Want het was een voetbaldier, puur zang. En ja, hij betaald wilde, voetbalclub. Ja, hij wilde, hij wilde zo graag. Want hij was, en dat was misschien ook wel de reden... waarom hij eigenlijk een beetje in verval was geraakt. Omdat hij er eigenlijk helemaal niet meer tegen kon... dat hij niet op dat veld stond. Want hij wilde, hij, hij voelde zich eigenlijk nog een jonge hond. Nou, super gedreven en helemaal gek van het spelletje. Ja, Frits was een, nou ja, sowieso non, no nonsens. En uh, hij, hij was authentiek. Ja, is een beetje lullig om te zeggen. Misschien is dat woord. Maar dat, hij was altijd zichzelf. Hij, hij gaf je zoveel vertrouwen. En hij deed zelf mee. En, hij, hij, en als je nou zegt, ze, ze, ze, ze oefen stof. Ja, daar, daar ken ik helemaal niks meer van. Ik weet alleen dat, dat, dat het niets bijzonders was. Maar hij... Hij was zo begeesterd en hij kon dat zo overbrengen op, uh, op een groep. Er zijn de nodige vakgenoten vanavond bij het stadion van Kambuur. Dick de Boer, de trainer van Almere City FC. De manier waarop hij het deed was, was, was apart. Daar zijn niet, ik denk niet dat er nog eentje het zo is. Nee, ik denk niet dat er... Uh, stel, al, al zou je zo zijn. Ik denk dat je dan automatisch wat zou aanpassen. Want anders kom je niet aan de bak, denk ik. Moet dan een conclusie zijn aan het eind van dit gesprek... Er komt ook niemand meer in die lijn? Nou, ik denk zelf dat als je zijn... Uh, zijn stijl heb en zijn manier van doen heb... Dat je, dat je niet eens op de cursus mag. <laughs> Als ik heel eerlijk vind. Dat is mijn mening, hoor. Ik kan best wel dat ik er helemaal naast zie. Dus, maar, maar toch eindigen met een lach in ieder geval. Ja, wel eindigen met een lach, ja. Dat zou hij zelf ook gewild hebben, ja. ja. Het laatste spreker was Dick de Boer... de trainer van de Almere City FC. Waar en wanneer die documentaire over Frits Korbach... waarover u hoorde te zien is, is nog niet bekend. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De Nederlandse dressuurruiters hebben op het EK in Rotterdam... brons gewonnen in de landenwedstrijd. Vooral dankzij een goede kuur van Adelinde Cornelissen... met haar paard Parsival. Meer zat er niet in, vond bondscoach Chef Jansen. Ja, op het moment zit er niet veel meer in. En uh, ja, ze hebben toch gegeven wat ze waard zijn. En uh, Edward die had behoorlijk problemen onderweg... vanwege de spanning bij de Merrie. Maar die heeft zich er ook uitstekend doorheen geslagen. Eh, ondanks de moeilijkheden. En Adelinde was natuurlijk de absolute uitschieter. Ja, dus jammer. We hadden dan een tweede paard erbij moeten hebben. Wat, wat, wat iets hoger had moeten kunnen scoren. En dan hadden we een kans gehad op Zilver. Nou, ben, maar goud was gewoon, denk ik, echt onhaalbaar dit jaar. AZ zal volgende week donderdag nog vol aan de bak moeten. om de poolfase van de Europa League te halen. De Alkmaarse ploeg verloor in Noorwegen met 2-1 van Alessand. En dat is teleurstellend. Net nu, AZ de competitie zo aardig was begonnen met wedstrijden tegen PSV en FC Twente. Aanvaller Brad Holman daarover. Ik vond ja, als je, je, je kijkt naar de prestaties van PSV en, en, en Twente op zich ook. Uh, en dan kijk je naar deze wedstrijd, toen is heel matig. Uh, ja, die andere ploeg was, was heel erg fel. Uh, misschien hadden we een klein beetje te maken met, met, uh, met zo'n kunstgasveld, maar. Uh... Maar ja, we was echt niet best. En, en ja, we hebben nog een kans gelukkig thuis. En ja, die, moet, die moeten we echt goed maken. En dat moet dus volgende week gebeuren. En dan wordt de returnwedstrijd gespeeld in Alkmaar. En trainer Gertjan Verbeek heeft er alle vertrouwen in dat de misstap van gisteren wordt rechtgezet. Ze heeft het al in eigen hand. Ze hebben uh, toch al uitdoelpunt gescoord. En ook, uh, de, de, we hebben ook uh, gemerkt dat, ja, dat dit niveau uh, voor ons te doen is. Alleen je moet het wel zelf doen. en Je, je moet op het moment dat, dat je een ploeg kan uitschakelen, moet je het niet nalaten. Dan moet je het nog eens een keer uitstellen. Dus in die zin hebben we ons een slechte dienst geweest. De PSV deed het ietsje beter door Riet in Oostenrijk op 0-0 te houden. Maar de wedstrijd maakte ook duidelijk dat de vormcrisis van de Eindhovense ploeg nog niet voorbij is. De ploeg wist nauwelijks kansen te creëren. En dan waren er nog wat Nederlandse goals op de Europese velden. Rafael van der Vaart opende het bal voor Tottenham Hotspur... dat met 5-0 over Harts heen liep. En Maarten Stekelenburg kreeg zijn eerste officiële tegengoal in het doel van AS Roma. Slovan Bratislava won in Bratislava met 1-0. Radio 1, het NOS-journaal. Met Dorald Megens. Goedemorgen. Het aantal doden bij het noodweer... op het Belgische festival Pukkelpop is opgelopen tot 5. Er zijn ongeveer 70 gewonden. De organisatie heeft besloten het festival toch af te blazen. In eerste instantie wilde de Pukkelpop-organisatie... de mensen die wilden blijven, niet teleurstellen. De schade op het terrein bij Hasselt is enorm. Een tent en verschillende andere constructies zijn ingestort... en veel bomen zijn omgevallen. Ook de effectenbeurzen in Azië staan lager... nadat gisteren de beurzen in Europa en de VS al waren gekelderd. De belangrijkste Aziatische graadmeters... staan allemaal ruim 2% in het rood. Beleggers lijken weer in de greep gekomen... van de angst voor een recessie. Israël heeft nieuwe vergeldingsacties uitgevoerd voor de aanslagen... waarbij gisteren zeker acht Israëliërs om het leven kwamen. Vannacht waren er luchtaanvallen op de Gazastrook, waarbij zeker één Palestijn zou zijn gedood. En aan de grens met Egypte kwamen twee Egyptische veiligheidsagenten om. En Chinezen in Nederland doen het goed op school. Veel beter dan autochtone Nederlanders. Tweederde van de Chinese leerlingen zit op de HAVO of het VWO. Bij autochtonen is dat de helft. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Chinezen stromen ook het vaakst door naar het hoger onderwijs... en doen het goed op de arbeidsmarkt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en vooral in het oosten valt de komende uren soms nog een beetje regen. De rest van de dag is het op een zeer plaatselijk buitje in het noordoosten na overal droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden in de kustgebieden en 21 in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, het koelt af naar 10 graden en lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen wordt het aangenaam zomerweer. De zon is goed van de partij en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige zuidwestwind en het wordt morgen 20 graden op de wadden tot 25 in het zuidoosten van het land. Zondag wordt het nog een stuk warmer, maar aan het einde van de dag neemt de kans op onweersbuien toe. ANWB-verkeersinformatie op de A7-hoorn richting Zaandam... staat tussen de afrit Zaandijk en het knooppunt Zaandam 3 kilometer. Na een aanrijding is daar de ook dicht. In het noorden is de A28-assen richting Groningen... tussen Assen Noord en Fries afgesloten. Dat heeft te maken met een aanhangwagen die wordt daar geborgen. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie? Kies dan nu voor extra voordelige en CO2vrije energie van Atomstroom. Stap direct over of vraag een vrijblijvende offerte aan op atomstroom.nl. Juist nu. En hoeveel was het? Het was 69. Daar heb ik nog 6 euro voorbij gedaan. Maakt 75 gedeeld door 2, want we zouden de vrij vrijhouden. Precies. Ik krijg dus nog 37,50 van je.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 Heel goedemorgen, u luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is uh, vier minuten over half zeven. Regen, wind en onweer thuisde de Pukkelpop gisteravond. Op het uh, Belgische popfestival stortten tenten in en vielen bomen om. In de sporthal van Kiewet werd een crisisopvangcentrum ingericht... om de lichtgewonden en de mensen in shock van het festival op te vangen. De hulpdiensten reden af en aan tussen de festivalweide en de sporthal... zag correspondent Tijn Sadeh. Interventievoertuigen, politie, rode kruis, ambulances, alles passeert richting het festivalterrein. En overal aan de kant staan mensen met hun mobiele telefoontje in de hand. Maar er is helemaal geen netwerk op dit moment, teleurgestelde gezichten. De man die rijdt hier op de binnenberm met zijn auto weg over een enorme tak. Nou, Dan moet ik nu ook mijn auto kwijt zien te geraken. De andere kant op. Langs de weg lopen jongeren met rugzakken, met hun tenten, met hun slaapzakken weg. Je houdt het voor gezien. Die heeft het een beetje kapot gedaan. Ook geschrokken? Ja, zeker omwaast. Zeker best. Belgen die uit West-Vlaanderen, uit Kortrijk zijn gekomen om hun dochter op te halen. De dochter ligt nu achterin. Het bestelwagentje. Ja. En? Is het... Gaat het een beetje? Ja, wat heb je meegemaakt? Um, dat er een boom op mijn tent is gevallen omdat ik er net op dit uit ben. Mijn moeder zit er bezorgd naast, achter in de bestelbus. Je bent wel opgelucht, hè? Ja, dat zal wel. Schrikken niet? Oh kijk okay, wat goed. Doeg. Doeg. Jullie krijgen ook telefoontjes van de thuisfront? Uh... Ja, nou, ik belde net mijn moeder eventjes dat we morgen gewoon uh, naar het festival kunnen, want ze zou eigenlijk mij laten weten, maar... Uh... Jullie zijn net aangekomen? Ja, we zijn net aangekomen, ja. ja het uh, was een gekke huis, uh, een paar honderd meter verderop. Nou, niet normaal jullie komen voor uh, welke artiest? Voor M&M komen we, ja. En uh, ja, die gaat dan dus toch nog optreden, hè? Ja, als het goed is wel, ja. ja goed, en is een beetje een gevoel bij? Ja, een beetje wel. Want je denkt toch aan uh, ja, de mensen die... Ja, drie overledenen. Ja, mensen zijn natuurlijk ook in rouw. Maar ja, er zijn ook mensen die, uh, die voor het festival komen. Voor hen is het natuurlijk ook ontzettend zuur. Dus ja, het is heel dubbel inderdaad. Waar gaan jullie slapen? Ja, waarschijnlijk in de auto. Bij het Sportcentrum Kiewit, een paar honderd meter van het terrein verwijderd, staan zo'n 15 ambulancewagens klaar. rijden al de hele avond af en aan. De meeste van de, naar nou schatting 60 gewonden, zijn hier in eerste instantie opgevangen. Zwaar gewonden zijn natuurlijk meteen naar het ziekenhuis gebracht. Rechtdoor. door. Recht door. Dat zal u wel uh, verder zien waar je dat in hebt te Oké, okay, bedankt. Onze tent staat volledig onder water en alles is nat. Dus we hebben geen kleren meer. Al onze kleren zijn nog nat. Dus ja. ook geen schoenen. Dus we lopen hier. Onze blote voeten op straat. Ook geen slaapplaats. Dus we, dat moeten we nog zoeken. We gewikkeld in aluminiumfolie. Blote voeten helemaal onder de modder. Ja, en we geraken zeker niet naar huis. Want waar komen jullie vandaan? Kalken, Oost-Vlaanderen. En ik Oosterzeelen. Hebben jullie het zien gebeuren? Uh, ja. wij, stonden, ja, wij stonden net onder die tent en dan zijn we rap weggelopen en dan is het eigenlijk ingestort. We hebben enorm veel geluk gehad voor hetzelfde geld, waren wij dan. So. Nou, hoe is het met jullie afgelopen vanavond? Ja, nee, we zagen allemaal tenten vliegen en, uh, en uh, nu zijn we teruggelopen om naar huis te gaan, want uh, we willen hier niet meer zitten. En morgen gaan we terug om een M&M live te zien. maar oh, je gaat wel weer terug? Ja, ja als M&M als er is, dan gaan we zeker terug. Ja, maar slaap je dan? Uh, nu? Nu ga ik gewoon naar huis, in Delft. Ja, de geluiden vanuit België gehoord door verslaggever Tijn Sadee. Toen Pukkelpop nog door zou gaan, maar de organisatie heeft dus vanochtend besloten om het festival toch stop te zetten. In Noorwegen zijn mensen nog steeds volop in de rouw, één maand na de aanslagen daar. Bloemen en andere voorwerpen worden overal in en rondom de stad Oslo gelegd... als nagedachtenis aan de slachtoffers. Voorwerpen die niet verloren mogen gaan, vindt de Rijksarchiefdienst. Personeelsleden werken daarom dag en nacht om al dat materiaal te kunnen bewaren. Correspondent Rolien Kreton ging mee met de knuffel- en kaarten-ophaaldienst. nieuwe kartonnen doos wordt klaargemaakt... Escanofobie, yetil, chillinger, bamser en andere koosterdieren. Een speciale doos voor alle knuffeldieren. Dit is voor Adriana Fjortnoer. Veel gebroken harten he, op die tekeningen. Wissman zei de ovenfra, beelden, ze kwamen de lingen op het hart. Dat verwijst ook naar het eiland Oeteo. Als je dat van bovenaf ziet, dan lijkt dat, heeft dat de vorm van een hart. Het schemert een beetje en dan is het tijd om op pad te gaan. U werkt het liefst als er niet te veel mensen op straat zijn, hè? Uh, we proberen te discreet. Hij wil zo weinig mogelijk aandacht trekken. Want het ligt natuurlijk heel gevoelig. Stian Norli verzamelt alle briefjes, kaarten en andere voorwerpen... die uh, de afgelopen weken zijn neergelegd om te rouwen en als uh, nagedachtenis. Hij pakt zijn kartonnen... Dat is speciaal is, trekker En hij doet er al waterabsorberende stukken papier in. Daar worden die brieven dan opgelegd. Dat versnelt het droogproces. Er is een verandering in Breven, van die eerste dagen waar daar een wist hoop om te vinden meer overleven. Hij is erg geraakt door de brieven die er liggen en die hij dus verzamelt. In het begin las hij. Brieven van ouders die uh, hoopten dat hun kind nog terugkwam. En uh, ja, smeekten om een teken van leven. Maar nu de dagen verstrijken, hebben die brieven een andere inhoud gekregen. De van de familie liggen minder op Wat er nu ligt, zijn afscheidsbrieven met alle herinneringen. Het Een gedicht. Zonder zelfs een te leggen met plastic pissen. Dit gedichtje is in een plastic zakje gelegd. Omdat mensen weten dat de Rijksarchiefdienst langskomt en het bewaart. Ja. Een voetbalschool, een skateboard, T-shirts. Hij heeft ja, van alles gezien: voetbal, schoenen. T-shirts, hij heeft skateboards gezien. Zeg te dus ze gaan weer snappen. Hij zegt we moeten opschieten, want het gaat regenen. Dus hij gaat nu heel snel de papiertjes zonder plastic verzamelen. Want anders zijn die niet meer te gebruiken. En dat doet hij heel zorgvuldig. Zijn hand door het hek heen. Het is niet zo makkelijk. Het is heel belangrijk dat zelfs het kleinste verfrommelde papiertje bewaard wordt. Ik ga zelf ook maar mee verzamelen. Zo, hier. Het regent nu flink. Verfrommeld, verfraaid, maakt niet uit. Mensen die hier staan beginnen ook mee te helpen. Ze begrijpen de bedoeling. Wie wiltaat beelden alle instanden of vlaggen? Alle brieven, kaartjes en tekeningen worden daarna gedigitaliseerd. En de knuffelbeesten en andere voorwerpen, daar maken ze foto's van. Zo, so we brengen min til de Norske volk te De bedoeling is dat de Rijksarchiefdienst de de herinnering aan het Noorse volk geeft, als cadeau. Dit is het vlak vingerafdruk van Norge etter 22 juli. Ze willen graag dat dit de vingerafdruk is van 22 juli. Een reportage van Rolien Kreton. Bijzonder theater uit de hele wereld, in en om een park in Groningen. Dat is het kenmerk van Noorderzon. Een festival dat gisteravond aan zijn 21e editie begon... in het Noorderplantsoen. Het begon met Before Your Very Eyes van het collectief Gop Squad en Campo. Jeroen Wielaert zag de voorstelling en sprak met festivaldirecteuren... Mark Jomen en Femke Eerland. De laatste tijd denken wij nogal vaak aan de dood. Wat er ook gebeurt, ik zal doodgaan. Net als jij. Een stel pubers uit Gent spelen het verhaal van het leven. Opgroeien tot de dood erop volgt. In Noorderzon, dat zal worden bezocht... door een stel Amerikaanse producenten en theatermakers, Mark Yeoman. Mensen uit New York en Boston die Groningen ontdekken. Via Gentse pubes. <laughs> ja, raar, hè? Dit gebeurt op een moment in een klimaat... dat Amerika vaak ten voorbeeld wordt gesteld aan Nederland omdat zij veel beter zijn in onafhankelijk theater maken... en organiseren in een tijd van bezuiniging en zo. Maar hoe leg je dat uit aan Amerikanen? Ik heb geen flauw idee. Sinds twintig jaar... Um... Uh, iedere keer uh, heb ik met de Amerikanen over het geweldige systeem hier in Nederland. Uh, het is beroemd, in Amerika beroemd, in heel veel plekken, overal. Het heeft men over dat geweldige systeem dat jullie hebben in Nederland. Ik heb geen flauw idee wat ik ga zeggen. als uh, Ik moet uitleggen dat eigenlijk nu de, de nieuwe lijn is dat we moeten uh, iets leren van Amerika. Dus ze dus gaan lakken. Ik, ik, ik weet... Echt niet wat ik, wat ik ga zeggen. Ze zullen verbaasd staan, misschien. Juist vanwege dat beeld over Nederland, dat het zo goed gaat. Ja, ze zullen het zeker niet, niet begrijpen. Ik heb al heel veel retour vanuit het buitenland. Niet alleen maar Amerika, maar heel andere, veel andere plekken. Wat is daar aan de hand? Eh, wij proberen jullie te volgen. Maar jullie willen jullie zelf niet zijn, het schijnt. Fuck you. Ik weet er niets van. Femke Ierland, ondertussen zie je het niet, afbraak. Cultuur, laat gewoon zien hoe sterk cultuur is hier op Noorderzon. Dat lijkt me, dat is waar we goed in zijn. Uh, ik zou niet weten waarom we dat nu, uh, nu anders zouden moeten doen ineens. We weten ook niet hoe we het anders moeten doen. Dit is wat wij doen, cultuur is sterk, kunst kan wat tegen een stootje. Uh, we zullen het zien wat de toekomst brengt. Cijfers, omzet van meer dan 1 miljoen, ja. 500 vrijwilligers, ja. subsidie van 35 procent. Ja. Maar toch ook verhoging van de btw op de kaartjes ja. en... Die worden goed verkocht? Ja, zeker, zeker. Dus Noorderzon gaat gewoon door? Zeker, daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Uh, dat is de kracht die, die het elastiekje inmiddels wel heeft, uh, heeft kunnen bewijzen. Noorderzon bestaat nu 21 jaar. Als ik heb gezien wat voor stormen en, en omwentelingen ons al heeft getroffen... dan, nou, dan denk ik dat wij... Uh, met ons publiek, dat alles wat ze met ons mee hebben gedaan... dat we ze nog wel verder mee kunnen nemen. Dat geloof ik wel. Het was niet alleen bezoek uit Amerika, maar bijvoorbeeld ook uit Den Bosch. Directeur yeah. van yeah, uh, yeah. Boulevard, yeah. Geert Overdam. Um, ik zag jullie bijeen staan in een geest van uh, we gaan ervoor, we laten ons... Niet kisten? Ja, dat denk ik heel erg. Ja. Ik, ik zag, ook, zag ook algemeen directeur van Oerol, uh, Maralie was er. Lode van uh, Over het Ei en de Karavaan, zag ik. Uh, ik denk heel erg ook wat Mark net schetste van dat collectieve. Dat, dat, dat zie je ook wel. Het, is de, de, het, het nut om uh, elkaar de tent uit te vechten is er niet. Uh, iedereen snapt nu dat, het, dat de, het, het niet drie voor twaalf, maar drie over twaalf is. Uh, we gaan er inderdaad voor. Ja, zo voelt het ook heel erg. We, de, de, er is iets om te verdedigen. Uh, en dat willen we ook. Dat, dat verdient het. Een nieuw hoofdstuk in de ruzie tussen bierbrouwers Heineken en Olm. De fusie van Heineken, de Fusten van Heineken moet ik zeggen. Mogen niet meer gevuld worden met bier, zo bepaalde rechter. Straks hoort hij daar meer over. Maar we hebben eerst nog verkeersinformatie. Jolanda van der Velde zit bij de ANWB. Er is van alles aan de hand. Een aanrijding op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Afrid wormer en het knooppunt Zaandam staat 5 kilometer. De linker ook dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, bij Vlaardingen 2 kilometer. Bij Schiedam-Noord zijn twee rijstroken dicht, daar staat een auto in brand. De A28 Assen richting Groningen is dicht tussen Assen-Noord en Fries, daar wordt een vrachtwagen geborgen. En de kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Tilburg, bij Moorgestel 2 kilometer, de rechte rijstroken is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. John Hyatt train to Birmingham. Een nieuwe episode in het David- en Goliath-gevecht tussen bierbrouwers Olm en Heineken bepaalde de rechter eerder al dat het Olm-flesje te veel op het Heineken-flesje leek. Nu mag Olm geen Heineken-fusten meer vullen met Olm-bier. Volgens de rechter heeft de kleine brouwer merkbreuk gepleegd. Heineken had een kort geding aangespannen omdat Olm bier in Heinekenvusten als echt Heinekenbier aan cafés en groothandels zou verkopen. Verslaggever Louis Dekker. Het is bepaald niet de eerste keer dat het grote Heineken en het kleine Olm het met elkaar aan de stok hebben. Maar tot nu toe liepen al die ruzies, die conflicten, zelfs bij de rechter, meestal met een sisser af. Waarna Olm vrolijk door kon gaan met een poging een klein stukje van de Nederlandse biermarkt te veroveren. Directeur Mark Schneider liet zelfs een strijdlied componeren. Het lekkerste biertje, biertje, biertje is van alle. Van alle biertje, bloksel, lekker weg. Ja, en wie nou dat lekkerste biertje maakt, dat moet u zelf maar besluiten. Duidelijk is wel dat Olm voor het eerst echt aan het korte eind trekt. Uh, onze eerste conclusie is dat we buitengewoon verbaasd zijn... over hetgeen wat daarin staat. Want de rechter heeft Heineken gelijk gegeven. Olm heeft Heinekenvaten met Olm gevuld. Daar gaat het om. Het uh, gaat om een hele kleine tekst. En uh, daar staat dan uh, Olm uh, of, uh, uh, of het merk Heineken. En... Uh, ik denk niet dat dat uh, heel veel met uh, merken inbreuk te maken heeft. De klap komt hard aan bij Mark Snijder, die dit niet had zien aankomen. Het was zeker niet de uitspraak waar we op hoopten. En het is, uh, denk ik, begrijpelijk uh, hoe ver de groene tentakels uh, van Heineken gaan. Ja, is dat het? Ik denk het. U bent oud-werknemer, dus u weet het, toch? Het is een, uh, een buitengewoon machtig en krachtig bedrijf. Met heel veel invloed. Wat is de consequentie? Dat is dat wij uh, alleen in eigen vaten mogen afvullen. Uh, we hebben daar gelukkig iets uh, voor verzonnen. Omdat we in de afgelopen jaren toch uh, minimaal 25% van onze Fustenpark zijn kwijtgeraakt. En uh, we zijn heel hard aan het onderzoeken uh, waar dat vandaan komt. En uh, we hebben inmiddels enkele aanwijzingen daarvoor. Het mysterie van het verdwenen Fustenpark... Ja, wij missen uh, nogmaals 25 van onze Vustenpark. En daarom hebben wij inderdaad uh, af en toe uh, gebruik gemaakt van andere vaten. En het is een gesloten systeem. En je vaten zouden dan terug moeten komen. Maar dat gebeurt niet. Het klinkt wel logisch... Als een fust van een merk is, dan mag een ander merk daar toch niet mee gaan rommelen? Nee. Als je Coca-Cola koopt, dan mag er toch geen Aldi-Cola in zitten? Nee, dat is juist. Alleen uh, bij fusten zit het wat anders dan flessen. Uh, die fusten lijken verschrikkelijk veel op elkaar. Komen bij dezelfde fabrikant vandaan. En uh, daardoor kan dat door elkaar gaan lopen. En dat is wat er gebeurd is. Het systeem werkt als volgt. Er wordt 30 euro statiegeld berekend. Dus er is geen sprake van stelen. Er is geen sprake van dat die fusten veranderd worden. Er wordt 30 euro voor betaald. Dus... Maar het kan dus zijn dat er dan de verkeerde naam op staat? Ja, maar er is geen horeca-ondernemer in Nederland die verwarring heeft. Die niet weet welk bier hij koopt. Het is David tegen Goliath. En al zult u altijd overtuigd zijn van uw eigen gelijk. Het eigen vermogen om hier enorm te gaan procederen is er niet. Hè? Ja, inmiddels uh, gaat Heineken ons hoop geld kosten. Maar we doen er alles aan om uh, onze financiële middelen op orde te krijgen. En uh, dat we uh, door kunnen vechten en uiteindelijk voor gerechtigheid kunnen gaan. Is het glas half vol of half leeg? Ik uh, denk dat hij uh, toch nog half vol is. Doe maar een bier en Het strijdlied van Olm. U hoorde Mark Snijder, de directeur van Olm. Hij braat zich nog op stappen tegen Heineken. Omdat hij in zijn ogen ten onrechte is neergezet als fraudeur. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Met Remmel Seré. Verschillende artiesten reageren via Twitter op het drama... bij het Belgische festival Pukkelpop... De Noye Zets, de Foo Fighters en andere bands die zouden optreden... betuigen hun medeleven aan slachtoffers en nabestaanden... van festivalgangers die omkwamen in het noodweer. De bandleden van de Amerikaanse formatie Fleet Foxes... laat via Twitter weten dat ze ongedeerd zijn. zangeres Skin van Skunk Nancy speelde juist op puk Pukkelpop... toen het noodweer losbarstte. Op haar Facebookpagina laat ze weten dat dit het angstigste moment is... dat ze in haar twintig jaar als artiest heeft beleefd. Op Twitter kwam ook een solidariteitsschool of op gang om de festivalgangers op te vangen. Via de hashtag Hasselt lieten inwoners van Kiewit en Hasselt weten... dat ze een douche, droge kleren of eten en drinken hadden voor festivalgangers. En ook stelde een hotel in Hasselt gratis kamers beschikbaar. Hopeloos verouderde gashoofdleidingen zijn tikkende tijdbommen in de Nederlandse bodem. Vooral onder bouwlocaties en plekken waar de verkeersdruk de afgelopen jaren sterk toenam... is sprake van onverantwoord hoge risico's. Tjebbe Jouwstra, voorzitter van de onderzoeksraad voor de Veiligheid... luidt in de Telegraaf de noodklok over het gevaar. Vooral uh, het grijze giet gietijzer dat van 1900 tot 1970 werd gebruikt... is reden tot zorg, zegt Jouwstra. Het materiaal is niet bestand tegen extreme belasting en zware trillingen. Het gietijzer is bros en breekt onder zware belasting. In totaal gaat het om een kleine 10.000 kilometer van ons distributiesysteem. De Partijkader van GroenLinks begint zich zorgen te maken over het functioneren van de Tweede Kamerfractie. Raadsleden, statenleden en afdelingsvoorzitters... tonen zich ongelukkig over de reputatie van de partij... na de affaire rond Kamerlid Mariko Peters, meldt de volkskrant. Het zal moeilijker worden, bij anderen het vingertje te heffen... nu Peters is aangebleven, zegt de voorzitter van de provincie Utrecht. We zijn daarbij anderen altijd zo alert op. En ook hebben de GroenLinksers geen goed woord over... voor het wegblijven van de halve Kamerfractie... bij het debat over de eurocrisis woensdag. Het heeft me enorm verbaasd, zegt een GroenLinks-bestuurder uit Sittard Geleen. Ik ben 24 uur per dag wethouder, zeven dagen per week meldt dat artsen binnenkort zelf hun congresbezoek moeten gaan betalen. Pillenfabrikant AstraZeneca stopt met de sponsoring van artsen... die naar buitenlandse congressen willen. Het zal even wennen zijn, zegt de pillenproducent. De branche is gewend geraakt aan het verteren. Het bedrijf verwacht dat meer farmaceutische bedrijven... op termijn het voorbeeld zullen volgen. Maar MSD en Pfizer lieten weten dat ze nog geen concrete plannen hebben. De maatregel roept bij artsen en wetenschappers gemengde gevoelens op. Een Amsterdamse cardioloog kan zich voorstellen dat een jonge arts in opleiding niet het geld heeft om naar dure congressen te gaan. Je hoort en ziet op die conferenties wel de nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied en daar moet je heen als je wil bijblijven. Aan de andere kant wordt nu eindelijk de schijn van vermenging tussen commercieel bedrijfsbelang en onafhankelijke wetenschap vermeden. En na de rellen in Londen is nu het ontplunderen aan de gang. Het moreel en financieel steunen van de getroffen middenstand. Op de site Delude London staat een overzicht van alle winkels... die tijdens de rellen zijn vernield of leeggeroofd. En het is de bedoeling dat Londenaren juist daar gaan inkopen... om de winkeliers er weer bovenop te helpen. De Londense krant The Evening Standard is de actie Save Our Shops... begonnen om winkeliers op de been te helpen. En die acties hebben resultaat, schrijft de pers. Zo tegen de online verkoop van een meubelzaak... die al 140 jaar lang overging van vader op zoon. Want die zaak die brandde volledig uit tijdens de rellen. En ook is er al 35.000 pond opgehaald... voor de zaak van een 89-jarige kapper die niet verzekerd was. En over die kapper hadden wij een reportage afgelopen week... in het Radio 1 Journaal. Tot zover het mediaoverzicht met Raymond Serré. Straks naar het nieuws van de 7 uur uiteraard veel aandacht voor Pukkelpop. Na het noodweer van gisteravond besloot de organisatie uh, vanochtend vroeg om het festival stop te zetten. U hoort zo meteen reportages en uh, we hebben onze verslaggever Tijdn CD ter plaatse. En verder, uh, de vergeldingsacties van Israël. Vannacht uh, werden net als gisteren, kort na de aanslagen, luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. En natuurlijk is er ook uh, aandacht voor de beurzen die uh, wereldwijd weer flink in het rood staan. Dat allemaal in het Radio 1-journaal na het NOS-journaal van 7 uur. Graag tot zo. Dit is Radio 1.